De advocaat van de hoofdverdachte Robert M. keurt de uitspraken van van af. Volgens hem gaat de staatssecretaris op de stoel van de rechter zitten. Adrian, de eerste orkaan van dit seizoen in de Grote Oceaan... is verder in kracht toegenomen. Het is nu een orkaan van de vierde categorie, de op één na zwaarste variant. Hij bereikt windsnelheden van meer dan 200 km per uur. Het stormgebied ligt nu 500 kilometer ten zuiden van Mexico. De verwachting is dat Adrian op zee blijft... en de Mexicaanse toeristenstranden niet bereikt. In het gebied zijn verder geen eilanden en olieplatforms. Het weer nog vannacht helder en kans op een misbank. Overdag eerst nog wat zon. In de middag vanuit het zuiden buien met kans op onweer. Het wordt 17 graden aan zee, tot 20 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max.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 Het is de nacht van je dromen bij de nachtzuster vannacht. En je kunt meedoen door te bellen naar 0800 1121. Je kunt ook um, mailen, hè? Nachtzuster, apenstaatje max.nl. Twitteren kan via apenstaatje nachtzuster. En mee chatten tijdens dit programma kan via www.nachtzuster.net. Maar als je je droom gewoon even in persoon wilt voorleggen aan Nicoleen Douwes-Isema, de droomdeskundige, dan is het het beste om even de rechtstreekse lijn te pakken namelijk 0800-1121. En als je al een beetje aan het doezelen bent, dan geeft dat helemaal niet. Dan praat je gewoon in je slaap. Talking in your sleep van de romantics. Nicoline, is het nou zo? Want dit liedje gaat erover van die, ik hoor al je geheimen als je in je, in je slaap uh, gewoon uh, aan het vertellen bent. Maar is het zo dat de dingen die je in je slaap vertelt ook waar zijn? Nou, dat zou je denken. Um, ik geloof niet altijd, maar het is wel zo dat je niet meer dat ding hebt van, oh dat zeg ik niet, dat zeg ik niet. Alleen net die droom die we eerder al hadden, van ja, je kan het natuurlijk best wel mis hebben. En als je iets vertelt waar je over aan het dromen bent... maar iemand haalt het helemaal uit context... dan denk je... je was, ik had eens een keer een vriendje sliep en die zei A. En uh, B. Ja, dan weet je dus niet waar hij het over heeft. Nee, dat nee. zit in een heel verhaal. Soms kun je dat best wel <lacht> mee in de mist ingaan... dat je ineens de naam van, je, van iemand anders dan je partner loopt te noemen. Oeh, ja. Oeh fout, Oeh. fout. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. ook zijn... Ik, die wil ik nooit meer zien. Dat je ja, dat aan het dromen precies. bent. Dat je droomt dat iemand je vraagt... wie wil je nooit meer zien? En dan zeg je... Dan... Gert Jan. En dan. Ik weet. Uh, even denken wie Gert Jan is. Nee, valt allemaal wel mee. <lacht> maar um, het uh, uh, uh, kan het nou ook. Want well, de, de dromen die we nu voorbij horen, komen. Je hoort ook van. Uh, het kan ook zijn dat je in je droom zegt: uh, Tatoeage van een schoppen aas. Ja. En dat, dat je. Je wordt wakker en, en degene met wie je in bed ligt zegt van... Uh, goeie, het is, je zegt steeds uh, schoppen aas. Dus is dat niet een onbewust verlangen om een tatoeage van een schoppen aas te nemen? Ja, dan heb je Freud weer. Die zei dat ja. alle dromen onderdrukte verlangens waren. Ja. Bedenk wel, hè, die theorie die is meer dan 100 jaar oud. Dat was in een tijd dat tafelpoten bedekt moesten worden. Want oh, oh, je mocht dus een been zien en dat kan natuurlijk niet. Um, Hè? Dat je geen tafelpoten ja. moesten bedekken. Al, al die kleedjes die <laughs> helemaal tot aan de grond reiken, ja. zodat je de tafelpoten niet kon zien. Dat is nou echt, uh, echt het Victoriaanse tijdperk. Want nou, uh, ik geloof dat ze uh, kalkoenborst, dat mocht dan geen borst meer heten. Want dat zou dan misschien refereren naar iets wat met seks te maken had. En oh, ja. enkels die mocht je niet zien. Freud heeft een keer een brief geschreven aan iemand om excuses te maken. Goede vriendin, ik heb twaalf jaar geleden, toen we aan het wandelen waren, ja. naar je enkel gekeken toen jij je schoen uh, verzette. En dat spijt me enorm. Ja, ja zo'n tijd. Dan zijn de verlangens ook heel anders. Ja. <laughs> dan dat dan, is dan verlang je nog naar een tafelpoot. Ja, Bedoel bedo bedo bedo <laughs> ik maar. Dat geloven we niet meer. Dat alles een onderdrukt verlangen is. ja. ja. Nou, 0800 1121 als je wil weten wat jouw droom anders kan zijn dan een onderdrukt verlangen. En uh, nou, dat nummer kun je dus bellen. En dat deed Joon. Hallo, Joon. Ja, met Joon. Oh, Joon. ja. Joan, ja. Joan. Uh, het zijn twee dromen. Uh, wat? Die al, nou, vanaf kind, ik denk een jaar of acht. Oh, twee dromen, ja. Uh, terugkomen, regelmatig, of zo om de paar maanden. Uh, een daarvan is dat ik in mijn ouderlijk huis de trap op wil lopen... en dat er boven iemand staat. Ik kan niet zien wie. Met een schijnwerper. En als ik in die bundel kom... dan kan ik me niet meer bewegen. Jutje? Ja. En, uh, als ik een, en vooral een hoge trap. Als ik ja. tegenwoordig een hoge trap op ga... dan loop ik altijd rechts. Ja. Ik loop nooit meer in het midden. In het echt ook? Ook in ja. het echt. Ja. En de andere is dat tegenover mijn ouderlijk huis was er een sloot. En daar val ik in en ik zit op de bodem en ik denk... niks aan de hand, het is een, het is een droom. Oh, wat goed. En die komen zo vaak terug. Nog steeds? Ja, nog steeds. En jij zegt al sinds een jaar of acht. Ja, ja toen ik een jaar of acht was, is dat begonnen. Ja. Um. Ik ben nooit in werkelijkheid in een sloot gevallen. Nee, althans niet nee. in dat slootje. Nee, dat, uh, dat, dat hoor ik. Soms, Joan, dan zijn er dromen... dat ja? ik denk, als ik hierop inga... Ja. Um, weet jij zeker dat je dat allemaal wel op de radio wilt hebben? Want dat ik meen je niet. Kan <laughs> dat is zo erg. Nou, niet zozeer zo erg, maar kijk, als het is, ik zal je vertellen waarom ik dat denk. Ja. Het, is een, het is een terugkerende droom, al vanaf je achtste. Dus ja. dit is iets wat je hele leven al meegaat. Nou, ja. huistuin en keukendingen van de buurvrouw en gisteren, dat heb je niet sinds je achtste. Dus dit is iets wat echt heel erg belangrijk voor jou is. Ja. Wat het ook is, hè? Ja. Ik heb geen idee, misschien is het wel iets heel leuks. Dat kan mm -hmm. natuurlijk ook, maar dat weet ik niet. En daar gaat het om. Nee. Plus, het zit je genoeg dwars om ons te bellen. Dat is um, iets wat je al je hele leven meedraagt. Ja. Het is ook nog niet eens per se leuk. Dan denk ik, wees wel erop bedacht dat heel Nederland meeluistert nu. Ja. En misschien ja. zit er iets hartstikke leuks achter... Maar wat is niet zo? Maar die garantie is <laughs> Ja, wat? Ik bedoel, het zijn wel soort van... Iemand zei eens een keer tegen mij dromen. Ja, dat zijn toch wel... Dat zijn heel privé dingen. Mm -hmm. Ik spreek ook altijd af met mensen van... Als wij het over dromen hebben... Dan, gaan we, dan ga ik dat niet op Twitter of zo. Of op YouTube zetten. Nee, nee, nee. Nee, nee en, en dat vraag ik ook aan, aan mensen... Die, die bij mijn workshop hebben gedaan. Van joh, als je nou met je vrienden over dromen hebt... Besef wel, daar kunnen hele persoonlijke verhalen achter zitten. Uh, Nicoline, dan denk je vooral dat in dat ouderlijk huis met uh, de, de trap oplopen? Um, ja, eigenlijk allebei. Um, o, ook zittend op die bodem van de sloot en denk. Weet je wat is het is? is? Het is gewoon, ik weet het niet. Ik zeg niet ja. van, oh, oh, hier zit een heel erg verhaal achter. Dat weet ik niet. Ik zeg alleen... Nee, dan moeten we dat niet doen. Ik zeg nou, alleen, wees erop op Ho, ho, ho, Nee, want zo kunnen we natuurlijk wel opdoeken... en de rest van de, de, de, de overige uren 50 minuten plaatjes gaan draaien. We gaan gewoon een klein stukje de weg op, Joon. Ja. En als jij nou zegt van, ho, ho... Een klein stukje de weg op. Ja, ja als het een klein stukje de sloot in zijn... En net als het spannend wordt. Als je denkt van, nou, Oh, hallo Piet, dit wil ik eigenlijk niet delen met Nederland. Dan, uh, dan zet Laten je we, gewoon de rem erop. Dat is, dat is goed. Ja. Laten we beginnen met die sloot, want die is wel heel leuk. Hè? Omdat je ja. daar ook denkt van, hé, hey, dat is een droom. Eh? Ja, hoe gaat die precies? Ik, ik val ja? en ik, ik, ik duik met mijn, mijn hoofd naar voren. En ik, ik, nou, ik zit op de bodem en dan kijk ik om me heen en ik... Niets aan de hand, het is een droom. Ja, wat handig. Ik denk dat heel veel mensen met nachtmerries denken... leer mij dat ook even. Ja, ja. ja misschien wel. Ja, ja dat, dat hoeft bij jou dus al niet meer. Die vraag krijg ik vaak, maar bij jou niet. Nee. Um, dus je valt en uh, je duikt naar voren. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat in... Val je dan in het water? In het water, En, ja. en als je dan denkt, het is mijn droom, ben je dan onder water? Dan zit ik. Mm -hmm. Dan zit ik op de bodem. ja. En dan? En, en ik zie, zie bladeren, de, de, de, de lelies die er in de loop der jaren in gegroeid zijn in die sloot. Ja, het is niet, het is niet angstig. Nee. Absoluut en, niet. En wat gebeurt er dan? Word je dan wakker? Dan word ik wakker. Ja. Hé, hey, en dat vallen. Um, ja. Weet jij waarom je valt? Wat gebeurt er? Wat is nou, de het aanleiding? het enige waar ik zelf een verklaring... Nou, misschien kan ik verzinnen, is dat ik... Uh, als kind, als de, de, de sloot bevroren was, ja. dan waren er altijd uh, buurjongetjes die dan probeerden uh, het ijs kapot te maken en dan uh, van de ene schots op de andere te springen. Ja. En uh, dat heb ik nooit gedurfd, mm -hmm. want ik zei ja daar dadelijk val ik in het water. Ja. Dat is het enige. En ik kom er nog regelmatig langs, nou bijna iedere week langs die sloot, ja. en iedere keer moet ik daar aan denken. Ja. Aan, aan de droom of aan ah, het uh, slootje van... springen? Oh, het smal slootje. Yeah. Ja, zie je wel. Er was ook helemaal geen reden om bang te zijn. Want dat, is... dat was ik ook niet. Dat, dat, was, ja, dat is leuk dat je dat zegt. Hoor je dat ook, Astrid? Mm -hmm. Jij zei vroeger, toen de jongens um, aan het slootje springen waren... dan durfde je dat niet. Want je dacht, dadelijk val ik in het water. Maar in de droom zeg je, er is helemaal geen reden om bang te zijn. Nee. Want dat slootje springen, dat waren dan de Schotsen, de ja. ijsschotsen. Ja. Daar sprongen ze op. Ja. Dat heb ik nooit gedurfd. Nee. En nu kijk je terug en denk je... En nu je... denk ik, als ik er langs loop, denk ik... oh, wat een smal slootje. Het leek zo eng, hè? Ja, het leek groot, tuurlijk. Ja. En die komt steeds terug. Die komt steeds terug. Ja. is natuurlijk een heel interessante vraag... die ik denk bij veel mensen nu opkomt... waar... Overdag heb jij dat kom je dat tegen? Waar heb je dat gevoel van, oh, dat valt eigenlijk reuze mee. Het is maar een droom, het is Omdat, maar een heel smal heb je slootje. Van een kleindochter uh, aan die slootgrens. Ja. En uh, nou, de slootgrens aan mijn, mijn ouderlijk huis. Dus ik kom er bijna wekelijks ja. langs. Ja. En ik zie ook kindertjes bij die slootkrant spelen. En ja, daar heb je vroeger zelf ook gespeeld. En moeders die dan voor het raam stonden van voorzichtig voorzichtig. Ja. Maar het valt eigenlijk wel mee, hè? Ja, absoluut. Ja. Herken je dat van jezelf? Dat iets heel eng kan lijken en dan uiteindelijk best meevallen? Uh, nee, nee, okay. nee, nee, nee. Even checken, nee. hè? Altijd even checken. Ja, nee. Ja. Nee, dat, uh, dat heb ik niet. Nee. Maar je blijft er wel invallen. En dat, is in, dat denk ik toch ja. van, hé. Hey. Ja. En hey. ik heb al geprobeerd na te denken van... Is er dan heb ik dan iets meegemaakt wat... wat extra drukte of want waarom is dat om de paar maanden? Mm -hmm. Ja, ja, inderdaad. Mag ja. ik een gokje wagen? Want ik zit weer als uh, leek zit ik hier weer van een afstandje dat naar dat te luisteren. Is, ja. Nou, wat mij dan opvalt is dat je je durft er niet op die sloot en dan ga je in die sloot of je nou valt of springt of loopt, maar ja. dan ga je in die sloot en dan heb je zo'n oog voor detail. Je zegt dan goede plantjes, ik zie daar nou, ja. van alles in die ja. sloot. Dus misschien is het wel dat je, uh, um, dat je jezelf ertoe zet om uh, uh, dingen te doen waar je eerst nog over twijfelt. Of die ja. je, waarvan je eerst denkt: van, Nou, dat, dat uh, weet niet of ik dat nou wel moet doen. Of uh, misschien niet verstandig. En dat je daarom mooie dingen meemaakt. Hoe bedoel je dat? Altijd heel interessant hey, ik, ho ik, hoop even, ja, ik hoop ook even heel erg dat, dat, ze, dat ze nu zegt van... Ja, dat, dat is heel herkenbaar. Want dan zit ik er per ongeluk helemaal goed bovenop. Dat ja, is altijd leuk, hè? Nee, ja, ze, nee, maar ze heeft dus altijd... In de droom ook... Of nee, in, de, in, het, in het echt... Is het eng. Bleef ze uit de buurt van die sloot. Ja. Terecht trouwens, hè. Mensen ja. zeggen, niet het ijs op als het, niet, als het Schotsen zijn. Ga er niet op. En uh, in je droom ontdek je de wereld onder die Schotsen. Dus ga je iets doen waar je bang voor was... en dan ontdek je dus een wereld die je anders niet ontdekt zou hebben. Ja. Nou, zeg ja. je niets. Ja, misschien wel. misschien wel. Maar daarom dacht ik, misschien dat je dus uh, uh, uh, op de momenten dat je dat droomt... dat dat momenten waren waarop je jezelf of ertoe wilde zetten... of ook echt ertoe zetten om iets te doen... waarvan je in eerste instantie dacht, nou, misschien moet ik dat nu niet doen. Dat is het opletten waard. Nou, ik heb, ik heb wel... Als ik, als ik met de kleindochter... Uh, uh, je parkeert je auto half op het gras, half op, op, op, op, op de straat. Dus het gras eindigt in de sloot, Dat ik wel... Dat, dat de kleinkinderen zeggen van... Oma, knijp niet zo hard. <laughs> dat ik denk van... oh god, het zou me toch gebeuren dat ze ja. het water in... Ja, dat is die angst nog steeds. Maar het ik kan ook op dat... een heel ander gebied zijn. Hè? Dat je gewoon de laatste tijd denkt: goh, ik ben misschien, uh, misschien uh, uh, moet een oma niet in de speeltuin op de trampoline gaan, maar dat je het toch doet. Ja. Dat soort ontwikkelingen. <laughs> Kom, Goed, Nicoleen, ja, zit... komt het je bekend voor? Hoe zou dan? Vertel. Ik heb vorige week erop dus maar, ja, dat weet je niet. de kleine zoon, ja. Ongelofelijk. Ja, zie ja. je? Ik heb er gewoon gevoel voor. Ja. <laughs> dat moeten oma's ook kunnen, hè? Is nou ja, ik weet het niet. Er zijn ook oma's die er niet aan moeten beginnen met de broze botten. <laughs> maar um, ja, maar leuk dat je dat doet. Ja, ja hoor. Ja. Weet ja. je wat ik altijd zeg met dromen? Is van let heel goed op wat iemand zelf zegt. Mm -hmm. En als jij het aan mij uitlegt, nou dan horen we natuurlijk al heel wat. En daar trekt Astrid de conclusies uit. Ja. Ikzelf ben niet zo van de conclusies trekken. Want ja, ik kan er net zo goed naast zitten. En dan blijft het toch, ja, dan ga je raden. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat voor een droom die, die, je heel, die heel lang meegaat... dat het ook interessant is om elke keer te kijken van... hé, hey, hoe gaat het nu precies? En als je mm -hmm. dat uitlegt aan iemand, in dit geval aan ons... nou, wat kennen wij jou nou? We kennen ja. je een paar minuten en we halen er al heel veel uit. Uit, ja. Dus als je met een vriendin hierover praat die precies dezelfde vragen kan stellen als wij, dan kun je ook elke keer kijken van, hé, hey, wat, wat, wat is er deze keer anders aan mijn verhaal? Ja. En waar gaat dit eigenlijk heen? Denk, die, die, die, die de trap opgaan op dat ik dus nog nu als een volwassen iemand toch nog aan die rechterkant van de trap loop, dan denk ik, ja, dat is toch heel vreemd. Ja, daar ga ik vandaag niet op in. Gewoon nee. omdat ik weet dat dat een, een verhaal wordt, dat gaat je raken. En nee. een, uh, ik, ja, ik wil je ook een beetje beschermen. Dat lijkt me niet ja. verstandig, nee. Maar als je denkt, bedoel, je kunt altijd mailen naar nachtzuster en dan uh, luistert er niemand mee. Uitstekend. Oh. <laughs> Goed, we zien je mailtje tegemoet op nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl En uh, voorzichtig op de trap en bij de sloot. Ja. <laughs> Dankjewel hè. Fijne nacht hè. Hetzelfde. Nou. Dag, ja, Joon. Um, 0800 1121, als je het zelf wil proberen om je droom te verklaren. Hanna? Ja, goedenacht. Goedenacht. Interessant, al die verhalen, hè? Oh, gelukkig. Ja, ik werd net wakker. Ik denk, nou, uh, ik heb vorig jaar augustus ongeveer heb ik een droom gehad. En die ging over dat ik op een, uh, op een lezing was. Uh, en er waren ongeveer, uh, ja, uh, zo'n dertig mensen aanwezig. En ik zat vooraan aan een tafeltje. En uh, er zaten nog twee mensen ook aan het tafeltje. En toen voelde ik, terwijl ik zat te luisteren, dat ik heel langzaam uh, van mijn stoel loskwam. Jo. En dat ik, uh, zeg maar, in die ruimte die daar nog over was, zeg maar, tot de spreker en die tafeltjes, die rij. Dat, dat, dat ik daar gewoon begon te zweven. Ongeveer zo'n 50 centimeter eh, boven de grond. En ik vond dat zelfs zoiets raars. Ik denk, oh, en het werd doodstil. Ja. Niemand zei meer iets. Ik denk, oh jee, hoe kom ik weer naar beneden? <laughs> en toen... en eh, ik vond het heel onprettig. Ja. Maar op een gegeven moment zakte ik toch weer heel langzaam. ...naar de grond terug en dan ging ik weer op mijn stoel zitten. En ja, er was een hele een rare situatie ontstond. Er. Toen was die lezing afgelopen en niemand zei ook meer iets tegen mij. En toen kwam ik buiten <kliek> en op straat en toen ging ik, dan ging ik ook weer zweven. Ja. En toen ging ik een huis binnen. Ook, ik zweefde een trap op de trap... En er waren mensen en het was een beetje rommelig, een beetje puinhoopig. En eh, ja, die vonden het ook allemaal ruim. En zo liep het ongeveer af, wat ik me nog verder kan herinneren. Ik ga eens vragen wat dat toch betekenen kan. Ja, nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar nu. Je moet weten dat als, als iemand mij een droom vertelt, dan denk ik altijd in eerste instantie, ja, weet ik veel. Het is jouw droom. Ja, maar dat is goed, want dan betekent het dat ik niet voor jou ga zitten invullen. Wat ja. we, ik ken jou natuurlijk niet. Dus als ik nu jou wat zou vertellen, ja, dan krijg je toch een beetje algemeenheden. En ik hou het liever helemaal open. Dus ik ga je gewoon van alles vertellen. Hoor je mij? Oeh, dat is lastig. Hoor je mij nu een beetje beter? Ja. Oké, okay, gelukkig. Ja. Um, wat het is... is... Um, ik ga jou heel veel vragen over de droom... en dan probeer ik vooral... jouw eigen gedachten terug te halen. Jou, okay. Alles wat jij s'nachts... door je hoofd hebt laten gaan... kijken of we daar wat meer chocola van kunnen maken samen. Oké. Okay. Dus, wat ik, wat ik je wil vragen is... je zit bij een lezing. Heb ja. ik je horen zeggen? Even ja. kijken of ik het allemaal goed gehoord heb hoor. En dan... Uh, je zit aan het tafeltje ja? en langzaam kom je ze los van de stoel en ga je zweven. Ja. Nou, dat kan heel leuk zijn, maar dat vind jij helemaal niet zo fijn, hè? Nou, ik, ik vond het uh, een be beetje erg vreemd, hoor. En ja. Iedereen werd op stil, hè? Niemand zei me iets. Nee, za ze zagen het wel allemaal, hè? Ja, iedereen zag het. Ja, en, en die stilte, uh, je zei net, dat vond ik ook heel onprettig aandacht is ineens op je gericht. Hè? Ja. ja, ineens, ja. En, en toen, toen die aandacht zo op je gericht was, hoe was dat dan op dat moment? Ja, ik dacht eigenlijk alleen maar aan, hoe kom ik terug op de grond? <laughs> ja, <laughs> snel weer. <laughs> ja. Het lukte wel, hè? Weet je nog wat je daarvoor gedaan hebt, om terug op de grond te komen? Niks. Het ging vanzelf. Ja. Oké. Okay. En toen je weer op de stoel zat. Toen was de lezing over, maar niemand zei meer iets tegen jou. Nee, nee Hoezo nee. niet? Dat Hoezo? Ik werd aangestaard als een of andere, ja. <laughs> Vreemd wezen, natuurlijk. Oh, die aandacht die bleef op jou gericht. Ja ja, ja, ja, ja. Ja. En toen ging je naar buiten, de straat op? Ja. Weer zweven? Ja, op straat begon het weer. Jeetje. <laughs> Het is toch wat? Nou, toen vond ik het minder... Uh, toen verraste me dat niet Ik vond het eigenlijk wel, wel, uh, <laughs> wel makkelijk. Oké, okay, dat toen wel. Ja. En keken er toen ook mensen, of niet? Ja, die liepen gewoon op straat. En, uh, maar dat, uh, ik trok me er eigenlijk niks meer van aan. Oké. Okay. Wat was het verschil dan met in die lezing? Want daar vond je het wel onprettig. Nou, daar overviel me dat. Ah. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Snap ik. Klinkt logisch, natuurlijk. En toen ging je naar het huis? Ja. Met allemaal mensen waar het rommelig was? Ja, het was erg rommelig. Ja. En toen zweefde je nog steeds? Ja. En die mensen dan? Wat, wat gebeurde er met die mensen? Nou, ik weet nog dat mijn dochter daar was. Ja. Die had mij niet verwacht. Ja. En die dacht zo van, oh god, mijn moeder heeft zoiets. <laughs> ja. Minder onprettig, of nog steeds. Nou, dat, uh... Maar als jouw dochter denkt van, oh, mijn moeder heeft weer iets... wat heb je dan normaal? <lacht> Want dat klinkt alsof jij nog wel eens een... Ja, uh... nou, dat vindt mijn dochter. Ja, maar wa waar vindt ze dat bijvoorbeeld van? Nou, niet normaal, anders voor andere mensen. <lacht> maar wat heb je dan bijvoorbeeld? Nou, ik vind niks bijzonders allemaal hoor. <lacht> nee, maar, of, maar je dan weet dan wel is... wat zij bedoelt. En jij vindt het misschien heel normaal dat je in je oranje nachtjapon over straat loopt? ja. ja, ja. <laughs> maar noem eens een voorbeeld, het hoeft niet het allerergste te zijn. Nee. Maar iets waarvan ik. ze gezegd heeft van, nou, mam. Nee, dat zegt ze al het hele leven. Echt waar? Ben ik van ze gewend. Ja. <laughs> hmm. ja, ja. Maar dat, doe jij, dat, dat ligt niet aan jou, het ligt aan haar. Ja, niemand anders zegt het. <lacht> niemand anders Echt zegt waar? Ja. Oh. Ja. ja. Weet je, als je nou naar die droom kijkt... Ja. het is natuurlijk leuk dat je dochter er net in zit... en dat je even ons uitlegt ja, hoe, hoe zij dat ziet. Ja, maar die was niet op die lezing. Nee. nee, maar ik hoor het wel steeds terug dat anders zijn dan andere mensen... en dat al die aandacht ineens dan op je ja, gericht is. Ja, ja, ja. En dat je dan aangestaard wordt... En, en dat, ja, dat, dat kan heel leuk zijn, want ja, op straat is het handig. Lekker zweven. En jij ja, zei dat vond ik wel makkelijk eigenlijk. Maar in sommige situaties is het overvalt, zei je. Ja, omdat je dus de bedoeling van zo'n lezing is toch dat de aandacht op die persoon gericht is die die lezing ja. geeft. Ja. Ik was goud, een, een verstoring zeg maar, hè? in het hele gebeuren. Ik hoorde je heel veel hebben over het, het, het, de aandacht uh, niet willen trekken, maar per ongeluk toch. In dit geval deed je het per ongeluk wel. Ja. En, en dat overviel je ook wel een beetje? Ja, ja, ja. Ja. ja. Omdat ik daar. Ik had geen controle meer, Nee. Ik, ik, uh, ik wilde terug, maar dat ging niet, hè? Zo nee. gauw. Nee, dat kan ook niet als de aandacht meer op je gericht is. Ik weet ja. er alles van, dan kun je niet meer terug. Ik vind het zo raar dat ik, dat ik ging zweven. Ja, ja vertel eens. Um, even de truc kijken of we erachter komen wat dat zweven voor jou betekent. <tie> vertel eens, wat, wat, wat doet iemand als, als die zweeft? Doe maar even alsof ik gek ben, alsof ik daar nooit van gehoord heb. Nou ja, je raakt het contact met de grond kwijt. Oké. Okay. Weet je dat iedereen wat anders zegt op zo'n moment? Als ik, zou, als ik het aan Astrid zou vragen, dan zou ze iets heel anders zeggen, toch Astrid? Ja, ja dat zou iets uh, positiefs zijn, denk ik. Maar voor jou is zweven dus, het contact met de grond kwijtraken. Als ik jou dan, als je dit zo hebt verteld, hè, geef ik jou even de hele droom terug... en dan vraag ik aan jou, wat kun jij daarmee, oké? Okay? Ik, ik ga hem even doornemen... Je bent dus te midden van een hoop mensen. We hebben geen tijd om die lezing uit te pluizen. Zit vast ook van alles onder. Maar even heel ruw. Je bent te midden van een hoop mensen. En ineens, zonder dat jij het kunt helpen... raak je het contact met de grond kwijt. En dan is alle aandacht op je gericht. Dat wil je helemaal niet. Maar je kunt niet meer terug. En iedereen staart je aan. En niemand zegt meer wat tegen je. Buiten begon het weer. Maar toen was het wel makkelijk. En toen kon je zeggen, nou ik trek me er niks van aan. Maar op het moment dat je dochter in beeld komt... dan had ze ook weer zoiets van... oh, dat is mijn moeder, die heeft weer iets. Weer al die aandacht. Ja. Ja. En weer alsmaar het contact met die grond kwijt. Als jij dat nou zo hoort... Ja. waar denk jij dan aan? Ja, niet normaal, hè? Niet normaal? Nee, het is, nee niet normaal. Het is anders dan uh, anders. Ik ken, ja, zo van, ik ken geen andere mensen die dat ook overkomt. Het contact met de grond zijn of de aandacht op je gericht hebben? Nee, dat contact met de grond kwijt. Ja. Ja. ja. Heb je dat overdag ook wel eens, dat gevoel? Nee hoor. Nee, een heel gegrond persoon? Ja, eigenlijk wel. <lacht> heel nuchter. <lacht> ja. <lacht> nou ja de nuchter is natuurlijk, ja... Dat, dat, dat hoeft natuurlijk niet altijd contact met de grond te zijn, vind ik. Nee, maar ik, ik, uh, ik mediteer wel eens. Mm -hmm. En ik kan ook wel eens het gevoel hebben dat... Uh, ja, zeg maar, dat je niet helemaal bij de les bent. Hè? Ja. Ja, daar, oh, dat is leuk dat je het zegt, bij de les zijn. Want je was op een lezing. Ja. Lachen. Het <laughs> is leuk, hè, hoeveel informatie er terugkomt. <laughs> ja, je... ja, ja. Als ik jou nou zeg, als ik jou zo hoor, dan ja. denk ik van... hé, hey, volgens mij heb je hier wel het thema van die droom te pakken. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is... Uh kan ik zelf even niet... Uh... Dat uh, contact met de grond houden en bij de les blijven? Ja, ja, ja. Het is, jij zei, het is natuurlijk fijn als je er controle over hebt. Maar als je er ineens geen controle meer over ja, hebt... dan ja. ben je ineens heel raar. Ja. En dan ik kun je ook ja. niet meer terug. Ja. Misschien is het goed om daar eens op te letten. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar aan de andere kant vind ik het zo jammer dat, dat ik dat niet nog een keer droom. Ja, je vond het dat ook wel, wel, wel leuk, leuk, hè? Ja. Uh, nou, dan zal ik je een tip geven. Ja. Um, uh, luister even mee voor iedereen die denkt van... ik wil nog wel eens een keer wat dromen. Ik zei net al eerder, dromen is... tegenwoordig zien we dat echt als denken in je slaap. En je kunt je hersens natuurlijk alvast aan het werk zetten als je in slaap valt. Dus stel je voor dat je denkt van... nou, ik wil nog een keer over zweven dromen... Dan kun je alvast gewoon daarover een beetje gaan fantaseren... lekker bij het inslapen, van hoe zou dat zijn? En dan zet je je hersens dus ook aan het werk al. Ja. Werkt ook heel goed bij mensen die iets nieuws aan het leren zijn. Dan denk je er natuurlijk vanzelf al aan. Maar als je dan een nachtje erover geslapen hebt... dan kun je het daarna ook al veel beter. Ja. En heel veel mensen lukt dat zeker bij de tweede of derde keer gewoon lekker inslapen met er alvast aan denken aan denken hoe dat dan zou voelen hoe leuk het dan zou zijn je het echt voorstellen negen van de tien keer ga je erover dromen oké okay. nou we zijn heel benieuwd of het lukt natuurlijk ja, ben ik ook benieuwd of jij er nog ja. kunt zweven vannacht ja, <lacht> ja. nou Hanna gaat proberen zou ik zeggen ja nou bedankt voor de uitleg Graag gedaan, zeg ik namens ja. Nicolien. Jij bedankt, ja. want jij hebt het uitgelegd. <laughs> Oh ja, waar oh ja, warempel. <laughs> nou, wel trusten straks, Hannah. Oké, okay, dankjewel dag. dag. Dag. Dag. Ja, blijf bellen hè, naar 0800 1121 En als het niet lukt kun je mailen naar nachtzuster-omroepmax.nl. En ik kreeg een mailtje op dat adres van André Veltrop. Die schrijft... Mijn mooiste nummer over dromen is These Dreams van Hart. Ja. Omdat het een hele mooie tekst heeft die een mooie droom beschrijft. Luister er maar eens naar. Hij is van... Een 1985, dus al zeker 25 jaar oud, maar dat hoor je er niet aan af. Zo mooi en goed. Nou ja, als André het zegt... Inderdaad, mooi, André. Dank je wel daarvoor. Nou, het wordt niet een verzoekplatenprogramma, dus we gaan nu niet allemaal de verzoekjes doorgeven. Want uh, ik wil gewoon eigenlijk lekker de vinger aan de pols houden en gewoon draaien wat ik zelf wil. Maar dit was zo'n ja, dit, dit raakt me even van André. Dus dat vond ik dan wel wel leuk om het eventjes uh, te draaien. Um, 0800-1121, als je op reis wil door Dromeland. Janneke, nacht. Ja, met Janneke. Het is met een E. Ja. Ja. Um... Ik heb een ja, steeds terugkerende droom, hele korte droom, dat ik een baby in mijn arm krijg Ach. en dat ik hem steeds laat vallen. Oh. Maar dat ik hem nog net vast kan houden aan zijn truisje, dat, dat ik hem weer omhoog kan hijsen. En dat, dat komt vrij regelmatig voor. Dat, dat is het hele verhaal eigenlijk. Dat is het? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Heb je meegeluisterd, Jenneke, de afgelopen ja. tijd? Ja, dan ja. weet je dat ik heel veel vragen ga stellen. Ja, ja. En dat ik nu ook denk van, nou, het zal mij benieuwen, weet ik veel. <laughs> Ze gaan even jouw hoofd induiken. Ja. Ja, ik zeg altijd garantie tot de deur, hoor. Niet alle ja. dromen kunnen uitgelegd worden. Nee. Maar daar komen nee. we vanzelf achter. Ja. Um, eerst gewoon, je zegt het is heel kort. Maar hele korte dromen zijn net zo informatief als lange dromen. Dat maakt niks uit. Nee, nee. Praktische mensen dromen korter, in mijn ervaring. Maar creatieve mensen dromen dan weer langer. Dus, eh... Ja, uh, um, je zegt, je hebt een baby in je armen. Begint het daarbij of begint het iets eerder? Het, het wordt in mijn armen geduwd door, door deze of geen. Ik weet niet wie. Maar ja. ik krijg het dan even. Oh, ik, ik krijg het gewoon in mijn armen geduwd. Even om, om vast te houden. Ik weet niet ja. waarom. Maar, en, uh, maar op hetzelfde moment glijdt hij tussen mijn handen door. En ik kan het nog net aan zijn truitje vasthouden en weer omhoog trekken. Ja. En uh, ja, dat. dat ja, dat vind ik heel eng. En dan denk ik ook in mijn droom van, dat moet ik niet meer doen. Ik moet geen baby's meer vasthouden. Dat, dat kan gewoon oh. <laughs> heb je wel kinderen? dat kind... kan ze niet langer. Ja. Het is wel nieuwsgierig. Heb je wel kinderen dan? Ik heb vijf kinderen. Ja. Vijf? Dus je weet wel hoe het moet, zeg maar. Ik weet zeker hoe het moet, ja. Ja, ja dat is het vreemde juist. Ja. <coughs> ja, dat is het vreemde, ja. Ja. ja. Um, we gaan verder. Um, gewoon, uh, je zegt dus iemand duwt hem in de handen. Ja. En dan denk je, ik moet geen baby's meer vasthouden aan het eind. Daartussendoor, denk en voel je vast ook een hele hoop. Uh, wat denk je als hij in je armen geduwd wordt? Hoe vind je dat? Uh, op zich heel fijn. Ja? Want? Maar, uh, uh, nou, ik vind het heerlijk. Ja. <laughs> Baby. Ja, ik ben gek met kinderen. Ja. Dus, uh, maar... Um, ja, daarna heb ik, heb ik dan dat schuldgevoel zo van, ik moet, dat moet ik niet meer doen. Ik moet geen, geen kind meer uh, vasthouden. Want Stel dat ik eens een keer niet meer vastgrijp aan dat truitje en omhoog trek, dan... Uh, ja. ja. Hoe oud zijn jouw kinderen? Um, nou, de oudste is uh, bijna 49 en oh. de jongste is uh, 39. Dus je hebt ook nog een, een hele lading kleinkinderen waarschijnlijk? Uh, ik heb uh, zes kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind. Oh, ja. oké. Okay. Oh, dus, en hoe oud is dat achterkleinkind? Uh, die is zeven. Oh, die is ook al babydom uh, voorbij. Uh, ja hoor, ja. Ja. <laughs> ja. Geen baby's meer. En zeg, en hoe lang heb je die droom al ongeveer? Uh, nou, ik denk al een jaar of drie, vier, zo'n beetje. En dat, het is niet, niet wekelijks, maar toch, zo af en toe komt het weer uh, naar boven. Uh, <coughs> Ja, dat is eigenlijk heel kort nog. Uh, tenminste, we hadden net iemand ja. die had al sinds de achtste een droom Drie, vier jaar. Nou gaan we even kijken, gewoon wat het, uh, wat het zou kunnen betekenen. Ja. Um, gewoon even voor ons begrip, uh, een baby. Ja. Leg maar eens uit wat dat is dan. Je hebt meegeluisterd, dus je weet waarom ik het vraag. Maar ja. het is gewoon, ik wil gewoon weten. Stel je voor, ik wil eigenlijk weten wat betekent een baby voor jou. Maar dat vraag ik nooit. Want nee. als mensen dat, dat horen, dan denken ze, gaan ze helemaal rationeel nadenken. van nou, in de literatuur en, uh, ja, ja, ja. en uh, in, de, in het christendom, dat wil ik niet weten. Nee. Dus leg mij gewoon maar uit nee, alsof ik. ik mij, ja, ja, ja, alsof ik een ding, ik heb nog nooit zo'n ding gezien. Ik kom net van Mars Ik hm. denk baby, baby, hoe bedoel je? Wat is dat? Ja. Gewoon, wat is het? Een baby is een heel volledig hulpeloos wezentje. Ja. En, en wat ik wil koesteren, dat ja. is het eigenlijk. Ja, Ja. hoe moet ik het verder uitleggen? Wat is een baby? Ah, dit lijkt me prima. Ja. Als ik dus zeg een hulpeloos wezentje wat je wil koesteren, heb ik het dan ja. goed gezegd? Is ja. dat een baby? Dat is voor mij een baby, ja. Kijk, je bent heel stellig nou, hè? Ja. Nou, dus, da daar ben ik naar op zoek, naar die stellige ja. Oké. Okay. Ja. Dan heb je dus gedroomd over een hulpeloos wezentje wat jij wil koesteren. Je zegt wezentje, dus het hoeft helemaal niet over baby's te gaan, hè? Uh, nee, waarschijnlijk niet. Nou, misschien, maar het hoeft niet. Het hoeft niet, nee, nee. Maar hij glijdt tussen je handen door. Ja. ja. Echt op het moment dat je hem wil vasthouden. Je hebt hem nee. niet vastgehouden, hè? Ik, ik heb hem ja, ik heb wel in mijn, in mijn arm gehouden. Nee, ik heb ja? hem niet echt, echt stevig vastgehouden. Hij wordt in mijn armen gelegd en tegelijkertijd glijdt hij er tussendoor. Ja. En kan ik het met één hand nog aan het truitje omhoog trekken. Dat, ja. dat, dat beeld is er een keer weer. Dat, ja, ja dat, dat, dat beeld, ja. Uh, die, die handen, die armen. Ja. Um, kunnen we gewoon heel even om te controleren... mij uitleggen wat dat zijn? Ik heb dat niet, armen. Wat, wat is dat? Wat doe je daarmee? Dat zijn um, instrumenten die, uh, die dingen vasthouden of, of wegduwen. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Ja, ja en, en koesteren, dat, dat, ja. dat vind ik wel. Handen en armen, dat, daarmee uh, kun je heel veel zeggen eigenlijk. Uh, iets koesteren, iets aaien, iets... Uh, ja, ik kan niks anders zeggen dan het woord koesteren. Ja, daarmee. ja. En dat lukt dan niet meer? Nee. Je kan hem nog wel net vastgrijpen. Wat ja. gebeurt er daarna als je hem vastgegrepen hebt? Uh, dan, dan vervaagt het. Dan, dan is okay. het weg. En dan denk je, ik moet dat ook niet meer doen. Ik moet het niet meer doen, nee. Wat vind je daarvan, dat je dat niet meer moet doen? Ja, dat vind ik, vind ik heel erg. <laughs> ja, ik het aan ja. je stem ook. Ja. Ja. ja dat, wat, wat is daar erg aan? Uh, dat... dat... Een, een kind aan mij toevertrouwd wordt... en dat ik het dan uh, nou eigenlijk niet hebben wil om, om te voorkomen... dat ik het kwets op de een of ja. andere manier. Ja. Geen kinderen meer aan jou toevertrouwd, maar je houdt juist zo van kinderen. Ja, ja. En sinds een jaar of drie, vier droom je dat je dat niet meer moet doen? Ja. En het hoeft, net als ik zei... Je zij niet een hulpeloos kindje of zo, je bent een wezentje... Ja, wat je ja. moet koesteren. Ja. Ik geef hem even aan jou terug. Ik ken jouw leven niet, nee. maar als ik tegen jou zeg... jij droomt vaak, zeker al drie, vier jaar... Mm -hmm. dat dat hulpeloze wat jij wil koesteren... tussen je handen doorglipt. die mm -hmm. Je kan nog net vastgrijpen, maar wat als dat nou niet meer gebeurt... En dat je denkt, dat moet ik eigenlijk niet meer doen. Ja. Waar denk jij dan aan? Hmm. Dat is een goede vraag. Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Want als je dan nou gewoon. En ik zou je aanraden om als je je leven bekijkt. want dat doe je nu natuurlijk als ik zoiets ja. vraag. Ja. ja. ja. Uh, om dan ook breder te kijken. Het kan over kinderen gaan, maar het hoeft niet. Dus dat gevoel van, hé, hey, ik, ik, ik wil dit. Ik wil dit vasthouden. Ik wil dit... Jij zei koesteren. Ja. Maar laat ik het maar niet doen, want stel je voor dat het misgaat. Ja. Waar herken je dat van in je leven overdag? Um, ik, ik heb wel het gevoel dat ik uh, mijn kinderen veel tekort gedaan heb. Ja? Ja. Uh, ik... ik uh... En 16 jaar, 17 jaar getrouwd geweest. dan ben ik gaan scheiden. En uh, die scheiding op zich was niet voor de kinderen traumatisch. Ik dacht mm -hmm. eerder, dus de tijd daarvoor. Tuurlijk. Ja. En daarna heb ik uh, heel veel... Ja, uh, intussen is ook één dochter van me overleden toen ze 22 was. En uh, ja... Uh, ik ben toen echt al in een dip gekomen. Dat ja. was dus een, een knokken, eerst ja. natuurlijk. En daarna uh, nou, met, met de vijf kinderen verder alleen en, en financieel en nou zoveel dingen komen er op je af. Mm -hmm. Dat ik um, ja eigenlijk alleen maar bezig was te overleven. En uh, het gevoel dat ik de kinderen een beetje heb laten zwemmen. Ja. En, en, en dat is ook zo, want dat, dat, ik heb het er wel eens met de kinderen over gehad. Maar, um, ja, dat, dat er ook een zei van, maar je. Ik zei van ja, je hebt een vader gemist. Maar ze zei die van ja, maar ook een moeder. Ach, jeetje. Ja. Wanneer was dat, dat gesprek? Ja, dat is al een jaar of tien geleden, denk ik. Oké. Okay. Ja. En hoe is je band nu met je kinderen en je kleinkinderen en je achterkleinkind? Eh. Um, met mijn, uh, ik heb dan nu nog drie dochters en één zoon. Mm -hmm. Met uh, uh, drie dochters, ja met twee sowieso heel goed. Dan heb ik uh, okay. heel, ook hele intieme gesprekken wel. En uh, de andere dochter die is wat nuchter, wat zakelijk. En, uh, maar dat gaat ook heel goed. Uh, dat is weer een andere verhouding, dat kun je nooit vergelijken met elk kind. En de zoon die, uh, die heeft zich wat uh, teruggetrokken, is ook de jongste. Yeah. En... Uh, die gaat zijn eigen gang. Die, uh, hij vindt het prima als ik eens een keer bel of langskom. Maar hij zal niet spontaan uit zichzelf hier langskomen. Dat was in het begin nog wel. Na de scheiding. Maar het miste. Dus was hij nog jong. Maar um, die, die, uh, ja, die heeft denk ik zoiets van, uh, ik denk ook dat hij heel veel nog moet verwerken. Ja. Mag ik iets heel raars vragen? Ja, nou, vraag maar. <laughs> ontglipt hij een beetje? Ja, hij ontglipt me ja. Ja. En kun je hem nog vasthouden aan zijn truitje? <laughs> uh, dat doe ik wel, ja. Af en toe grijp ik hem even vast, ja. Door gewoon even contact te zoeken en, en, of even te bellen. Of, of ik, uh, hij woont ook bij mij in Groningen. Dat ik een keer langskom, maar uh, ja, hij, hij blijft een beetje afwerend, laat ik het zo zeggen. En Denk je er wel eens over om het op te geven? Nee, nee, dat niet. Nee, want wat jij zei in je droom was vooral het schuldgevoel. Je wil het graag, maar je denkt... ja, stel dat het, dat, dat het, een, keer niet, dat het een keer misgaat. Ja, ja. En ik denk aan wat jij net benoemde. Je denkt natuurlijk niet voor niets meteen aan dit verhaal. Dat, dat ligt vlakbij nee. in je hoofd. Ja, ja. Daar komt ook dat schuldgevoel steeds in terug. Ja. Dat hoeft natuurlijk niet waar te zijn. Het hoeft niet waar te zijn dat het je de volgende keer weer ontglipt. Nee. Het hoeft niet waar te zijn... omdat je nee. nu iemand anders bent dan toen. Ja. De vraag is natuurlijk... wat heb je nodig... om de baby wel vast te houden? Misschien moet je niet meer bijvoorbeeld... alleen staan? Of zitten? Ja. Het zou interessant zijn. Het is, ik vind het altijd heel interessant. En het is sowieso een tip voor terugkerende dromen... die niet leuk aflopen... Om gewoon er eens voor te gaan zitten en een ander einde fantaseren wat je wel leuk zou vinden. Wat zou jij wel leuk vinden? Hoe had je gewild dat het af zou lopen, deze droom? Uh, dus met ja, met, met de, die baby, of misschien het wezentje voor ogen. Ja, dat het gewoon uh, ontspannen en... en, en Lekker in mijn armen zou liggen en dat ik, dat ik zelf ontspannen zou zijn, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En nou, nou zeg je iets heel belangrijks. Ja, ja, ja. Dan zeg je dat het nodig is dat jij zelf ontspannen bent daarvoor. Ja, ja dat is waar. Ja. Ja. Zou dat ook helpen overdag? Uh, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, maar hoe raak ik ontspannen? Ja, ja. Ik, als jij het niet had gezegd, had ik het je gevraagd, Janneke. Ja. Hoe raak ik ontspannen? Nou, ja. dat is. Als, als, wij nu een coach, als, jij, als ik jou nu zou coachen, dan zou ik zeggen: Dat is je huiswerk. Hoe ga jij ontspannen raken? Ja. Er zijn een hele hoop manieren voor. Ja. En dat is, dat is de moeite waard om uit te zoeken. Wat ontspant ja. jij en hoe raak je ontspannen? Ja. Want jij vertelt mij nu eventjes en ons allemaal. Van hé, hey, eigenlijk is er voor nodig dat ik ontspannen raak. Ja. En als dat zo is, nou, daar kun je wat aan doen. Ja, ja. Ja. Ik weet wel enkele manieren, maar dat zijn gewoon hele praktische dingen. Ja, namelijk nou, geeft dat niet. Ik ga graag naar. naar Bepaalde muziek luisteren. Dat, dat vind ik heerlijk. Wat voor muziek dan, Jenneke? Uh, nou ja, ik ben gek op Bach. Maar ik, ik heb ook een, sinds kort een CD van uh, Gert Floknel. Uh, dat is een, uh, een Zuid-Afrikaanse zanger. Een hele mooie, hele pure Zuid-Afrikaanse muziek. Dus dat vind ik ook heel erg mooi. Hoe kom je nou opeens aan een CD van Gert Floknel? Van, van mijn, uh, mijn oudste dochter. Die, uh, die had hem gekregen van iemand. En die heeft hem voor mij gekopieerd. En, wat? Uh, daar ben ik helemaal. Uh, ja, daar kan ik de hele dag wel draaien eigenlijk. Oh, <laughs> ja, dit zegt mij helemaal niks. Ge nee, Gert. wil nee, je dat. dat? Ja, ik maak er nu een hele rare uh, spelling van, denk ik. Hm? Gert Vloknel. Zeg het nog eens heel langzaam en duidelijk. Ja, Gert Vlokmel. Er zijn drie. oh uh... ja, Gert oh, Nel, ja. ja. Nou, zal ik eens even kijken of die hier in de computer staat. Het zal wel niet... Als het mij al niks zegt, ja. ja, dan... Uh, ja. Maar je weet het ja. niet. Nee. Ja. Dus even googlen. Kun je hier verder mee, Jenneke? Met dat gevoel van, hé, hey, eigenlijk is het alleen maar nodig dat ik me ontspan. Ontspan, ja. Ja. ja. En, ja. Zou je het kunnen? Ik, in het echt? Uh, ik ja, ik denk het wel. Ik probeer het in elk geval wel. Ja, ja. Proberen dat is niet genoeg, hè? Is niet genoeg. Nee, dat vind nee, dat ik. Nee, nee. Nou, dat, en, en behalve muziek, wat is er nog meer wat je ontspant? Soms kan uh, het zo simpel zijn, hè? Gewoon ja. een lekker muziekje. Ja. Ja. Dat, dat vind ik eigenlijk... het is voor mij het beste, ja. En... en naar nou, volgens luisteren, zoals, zoals ik ja. ze ook buiten hoor. Maar... Dat is ook heerlijk. Jenneke? Ja. Ik heb Gert Vloknel gevonden. Echt waar? Ja. Oh. Het, uh, het liedje dat ik hier heb heet Beautiful. Ja. En ik, oh. denk, ik denk dat ik het maar gewoon ga draaien, omdat ik je gewoon heel veel moois wens. <laughs> ja, fijn. Ja? Ja. Okay. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Ja, bedankt fijn. voor je verhaal en heel veel sterkte. Ja, dank u wel. Dag Jenneke. Ja. Goedenacht. Ja, En je was beautiful op boven het wis En ik was zo verskrikkelijk, verskrikkel, schrikkelijk lief voor jou en ik En jij hebt op grofte en op trein en op lenen Zacht het ziet, schaaf alles jij en man Boven computer analysts en lauw winter Je try to cut both of your wrists en dan schreef jij voor mij Ik kan niet, het slapen. Die sweet, sweet, voor mij zit er wel in my, my setter, die sweet, sweet. Ergens precies worden ik precies vergeet. Ik kom dan die rook in die sweet. En boven het wezen, je jou wel gaan onder koel. Sama cotton dress, niet met slag. Ik gelukkiger gelukkig gelijk aan de hand niet in slaap. Om niet in gevoel om mijn hart. Los, trek mijn leven zoals een ruwe Al Alleen die de veer afdrijven. Ik kon niet meer slaan. Ze wilde ze blijf lief voor mij, maar dit gedroomd hoe zit een bouw voor de wees gaan worden. En ik kon niet slaan. Koknel heet hij En het was een tip van Jenneke. Die ontspant ervan en dat was wel nodig, geloof ik. Dus ik hoop dat we er een beetje een handreiking hebben kunnen geven. Uh, nog een uur nachtzuster straks. En dan uh, hoop ik dat we toekomen aan tips om je dromen beter te onthouden. En ook nog wat tips en trucs om vooral goed te kunnen slapen en dus te kunnen dromen. De zeven doodzonden voor in de slaapkamer. Oftewel de zeven dingen die je vooral niet moet doen als je lekker wilt slapen en vooral mooie dromen of misschien wel hele verwerkende dromen wilt hebben. Nog een uur lang kun je je dromen voorleggen aan Nicolien. Dat doe je door even te bellen naar 0800-1121. En straks na 5 gaan we nog even door met de verhalen achter de dromen... in De Nacht van Je Dromen van Max op Radio 1. Tot zo.